12 uur. Dit is Radio 1 met het Plag. Goedemiddag. In lunch aandacht voor een bootcamp voor jonge journalisten... en de berichtgeving rond Syrië. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Goedemiddag. Britten komen met VN-resolutie over ingrijpen in Syrië. Buitenlandcommissie van de Tweede Kamer praat vanmiddag over het conflict. En Samia A. komt op zijn vroegst over een jaar vrij... Het is zonnig, geleidelijk komen er stapelwolken, plaatselijk is er kans op een bui en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen eerst bewolkt, middag zon, vrijdag bewolkt in enkele buien en het blijft ongeveer 20 tot 23 graden. De Britse premier Cameron wil later vandaag bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie indienen over de situatie in Syrië. Groot-Brittannië is ervan overtuigd dat het Syrische leger verantwoordelijk is voor de aanval met chemische wapens een week geleden.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 van het handvest van de Verenigde Naties. Dat is het hoofdstuk dat specifiek gaat over de inzet van militaire middelen... om de vrede te handhaven of burgers te beschermen. En Cameron heeft gisteren eigenlijk al uitgelegd wat hij precies wil. Een beperkte aanval, waarschijnlijk met kruisraketten... om specifieke Syrische doelen uit te schakelen... om zo een nieuwe aanval met chemische wapens op de burgerbevolking te voorkomen. Cameron dient die resolutie wel in, maar ja, Rusland en China zijn toch tegen. Wat wil Cameron bereiken? Hij wil hier uh, twee signalen mee afgeven. Eén, wij, het Westen, handelen niet op eigen houtje. We behandelen keurig de weg via de VN-veiligheidsraad. Ook al weet hij inderdaad dat die resolutie weinig kans heeft... Hè, gezien het verzet van Rusland en China. Het tweede signaal is toch echt voor de eigen bühne. Morgen is er een debat in het Lagerhuis over de situatie in Syrië. Er is veel twijfel in het parlement, ook bij Camerons eigen conservatieven... Dus hij heeft de steun van alle partijen nodig. Ed Miliband, de le leider van de Labour-oppositie, heeft gisteren gezegd... Ja, wij overwegen om militaire interventie te steunen... maar dan wel onder een bepaalde voorwaarde. En een van die voorwaarden is, ga eerst naar de VN... probeer eerst alle diplomatieke middelen in te zetten... voordat je de strijdkrachten gebruikt. En met deze resolutie hoopt Cameron de twijfelaars over de streep te trekken. Ja, en dus niet wachten tot die VN-inspecteurs... die nou net weer aan de gang zijn, tot die hun onderzoek hebben afgerond. Ja, net als de Amerikanen zeggen de Britten dat ze al overtuigend bewijs hebben dat de regering van Assad chemische wapens heeft ingezet. Bewijs dat ze morgen zullen presenteren in het uh, Britse parlement. En daarmee impliceren ze al ja, dat onderzoek van de VN wapeninspecteurs is overbodig. Arjen van der Horst in Londen en de druk rond Syrië loopt op vanmiddag, spreekt in Den Haag de buitenlandcommissie van de Tweede Kamer over de toestand rond Syrië. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft ervoor zojuist een brief naar de Kamer gestuurd. Wilco Boom, in Den Haag, wat schrijft hij uh, over de Nederlandse positie in het conflict? Ja, het meest in het ooglopende punt is toch wel dat de minister van mening is dat uh, er uh, zeker opgetreden moet worden tegen Syrië als blijkt dat er inderdaad chemische wapens zijn gebruikt. Maar Timmermans de minister van Buitenlandse Zaken benadrukt... dat er antwoord nodig is op de schuldvraag. En dat antwoord dat is nog niet te geven, want er is ook nog ongewis of en zo ja, met welke middelen een aanval met chemische wapens heeft plaatsgevonden. Dus Timmermans die benadrukt nog eens een keer het belang van de rol van de VN... en hij benadrukt dat er toch eerst bewijzen moeten zijn... voordat er sprake kan zijn van, van internationaal optreden tegen Syrië. In zijn brief schrijft hij ook dat het conflict in Syrië... en zeker een ingreep door andere landen zoals de Verenigde Staten... enorme gevolgen zal hebben voor de gehele regio. variërend van enorme vluchtelingenstromen tot uh, politieke of militaire be betrokkenheid van uh, landen daar in de buurt. Buurlanden van Syrië. Iedere inzet van de internationale gemeenschap... zal volgens Timmermans gevolgen hebben voor de buurlanden van Syrië... en de staten die de strijd van enige afstand trachten te beïnvloeden... of anderszins belangen in Syrië hebben. Dus waarschuwende woorden van Timmermans. Hij vindt het eigenlijk nog te vroeg... voor uh, internationaal militair optreden tegen het land. Wilco Boom. En in Den Haag is ook Ban Ki-moon. Hij wil juist wel wachten op een onderzoek. Topman van de VN. En Joris van der Kerkhoff bij het Vredespaleis. Daar wordt wat gevierd. Joris. Ja, er wordt 100 jaar Vredespaleis gevierd. De topman van de VN heeft daar net gesproken. En u, meneer Rutte, u hebt ook gesproken. Bent het eens met de secretaris-generaal? Eerst nog praten, onderzoek doen? Ja, um, het is eerst niet gelukt om te komen tot een resolutie van de Veiligheidsraad. Inmiddels is het goede nieuws dat er wel, veiligheids, dat er wel onderzoekers nu van de VN ter plekke zijn. Um, we, we hoeven elkaar niet te overtuigen van de verschrikkelijkheid van de gebeurtenissen. Iedereen heeft de beelden gezien, de doden, uh, hoe de mensen uh, zijn, er aan toe zijn. Inmiddels al meer dan 100.000 doden door dit hele conflict. Uh, dat neemt niet weg dat dit spoor, het VN-spoor, nu een kans moet krijgen. Dus maar, dat onderzoek is van groot belang. Maar dat Engelse spoor, het Amerikaanse spoor, is een ander spoor. Die willen we eigenlijk meteen ingrijpen. Daar bent u het niet mee eens.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 Wat we weten is natuurlijk dat er een verschrikkelijke aanval heeft plaatsgevonden. Uh, wat we niet weten is precies waarmee. We weten niet precies wie het heeft gedaan. En al deze zaken, om dat vast te stellen... en niet op basis van geruchten, maar op basis van feiten te handelen... helpt natuurlijk om ook de vervolgstappen van steun te voorzien. Belt u dan met uw Britse collega van... Uh, hou er eens mee op, doe eens even rustig aan. Ik heb gisteren met een Britse collega telefonisch gesproken... Uh, en we hebben de opvatting met elkaar gedeeld. En hij zegt van leuk Mark, maar ik doe het anders. Ik, ik ga niet zeggen wat hij zei, dat moet hij zelf zeggen. Uh, ik heb van mijn kant naar voren gebracht wat de Nederlandse positie is... en dat wij het van groot belang vinden dat het spoor van de VN wat nu bewandeld wordt, dat we dat ook echt een kans geven... om op dit basis dan van feiten, op basis van uh, te verifiëren gegevens... Uh, vervolgende stappen te kunnen zetten. En als dat spoor uiteindelijk oplevert dat het een chemische aanval was... dat Assad daar verantwoordelijk voor is... wat biedt u dan aan aan de internationale gemeenschap als Nederland? Het zou gek zijn als ik nu pleit voor een stap-voor-stap-benadering... dat ik nu al vooruit loop op de volgende stap. Dank u wel. Ik denk de, ook de, dat er nog geen uh, verzoek is gedaan? De premier... Van Nederland. Voorzichtig in zijn formuleringen. Zo was hij ook in de toespraken die hij hield. ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Vredespaleis. Het Vredespaleis dat vrolijk voorttokkelt en tikkelt de klok die daar hangt. in het 100-jarige Vredespaleis. De premier zegt dit allemaal, Jan. op het moment dat aan de buitenkant van het Vredespaleis. voor het hek. een stuk of 50 mensen aan het demonstreren zijn, Iraniërs aan het demonstreren zijn. Dat heeft dus. Vooralsnog niks met Syrië te maken. En je hebt gehoord wat de premier zei. Wat hem betreft, doen we vooral heel rustig aan. Stap voor stap. Het spoor van de VN moet een kans krijgen dat zij Rutte. De inspecteurs moeten hun gang kunnen gaan. Dat was Joris van de Kerkhof bij een vrolijk vrolijkvierend uh, ja, vredespaleis. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Samia A. moet op zijn pas over een jaar worden vrijgelaten... dat zei de officier van justitie bij de behandeling van de vraag... of A. in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating. Samia A. zit vast voor het beramen van aanslagen... op onder andere Nederlandse politici. Volgende week heeft het voormalig lid van de Hofstadgroep twee derde van zijn straf uitgezeten. Het Openbaar Ministerie betwijfelt of het gevaar voor herhaling goed kan worden ingeschat. Want de idealen van Samir A. zijn niet veranderd, zegt het OM. Hij vindt nog steeds dat aanslagen op politici en militairen geoorloofd zijn als ze een hoger doel dienen. zegt de officier van justitie. En de rechter beslist dan uiteindelijk of Samir A. vervroegd vrijkomt. De crisis zorgt ook voor een dalende omzet bij kappers en schoonheidssalons. De verdiensten daalden in het eerste half jaar met zo'n 3,5 ten opzichte van dezelfde periode in 2012, blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. En dat komt onder meer doordat we minder naar de kapper gaan. Dat hoorde verslaggever Jeroen Schutteijzer van Rob Vos. Hij is directeur van brancheorganisatie Anco. Absoluut, we gaan minder vaak. Dat heeft natuurlijk te maken met de portemonnee van de consument die is geneigd iets minder te, te gaan, iets minder uitgebreide behandelingen te ondergaan... en iets minder producten te kopen. Maar u zegt een omzetdaling van 3 procent. Nou ja, het had nog veel beroerder gekund. Ja, dat zeggen wij inderdaad. En het is aan de ondernemers zelf, en die voorbeelden zien we, om daar een antwoord op te vinden. Ik zie in dorpen en steden heel veel nieuwe kapperszaken. Want er zijn er wel een paar duizend bijgekomen de afgelopen drie jaar. Ja, de, zeg maar, de markt is behoorlijk in verandering... Heel veel zzp'ers die thuis knippen. Is dat een probleem? Nou, ja, een probleem. Je ziet het liever niet. Maar het is nou eenmaal zo dat zeg maar, de markt eh, zeg maar, zich aanpast aan wat er mogelijk is. Zijn de salons misschien te duur... dat we liever naar zo'n zzp'er in de garage gaan? Salons zijn zeker niet te duur. Bovendien is er voor iedere consument zeg maar, ruim keuze om zijn eigen kapper te kiezen. Ja, het gevecht is wat harder... Wordt er onder invloed van die zzp'ers nu meer gelet op de wensen van de klant? Ja, ik denk dat, zeg maar, dat je zeker kunt zeggen... dat de ontwikkeling in de kappersbranche is... dat kapsalons zich daarvan bewuster zijn. Wat voor nieuwe kapsalons zijn er dan? Eh, bijvoorbeeld specifiek weer de herenkappen, hè, de barbier. Maar ook kapsalons die zeg maar, veel meer een luxe segment eh, zeg maar, hanteren, waarin de klant gewoon meer verwend wil worden en meer een totale verzorging heeft. U heeft gisteren als uh, kappersorganisatie een brief gestuurd aan alle gemeentes. U wijst op de oneerlijke concurrentie. Uh, dat komt daarop neer. Uh, wij vinden concurrentie goed, maar wel onder gelijke omstandigheden. Want winkels moeten aan allerlei eisen uh, voldoen... en de zzp'er die thuis een beetje aan het knippen is, die, uh, ja, die heeft daar veel minder last van. Wat moeten gemeentes daarmee? simpel. Ze moeten doen wat ze horen te doen. Hun bestemmingsplan zo opstellen dat kapsalons zeg maar, gevestigd mogen worden... waar het in het bestemmingsplan toelaatbaar is als bedrijfsactiviteit. Dat betekent minder zzp'ers. Dat betekent op een andere manier zzp'ers. Ja, zodat de ondernemer op gelijke manier kan ondernemen. Sport. De Turkse voetbalclub Fenerbahce is twee jaar geschorst voor Europees voetbal. De club van Dirk Kuyt was in beroep gegaan bij het internationale sporttribunaal... het Cas tegen een eerdere beslissing van de UEFA. De Europese voetbalfederatie strafte Fenerbahce vanwege omkooppraktijken en fraude. En het KAS heeft de straf voor Fenerbahce gehandhaafd. En door de schorsing mag Fenerbahce dit seizoen niet meedoen aan de Europa League. De club werd gisteravond door Arsenal uitgeschakeld in de playoffs voor de Champions League. Vanavond wordt het in Milaan. Alles of niets voor PSV. De ploeg kan zich na vijf jaar weer eens kwalificeren... voor de poolfase van de Champions League. De eerste duel met AC Milan in de playoffs eindigde in 1-1. In Milaan krijgt PSV voor het eerst te maken... met een groot stadion met vijandig publiek. En trainer Philippe Cocu heeft er het volste vertrouwen in... dat zijn ploeg dat aan kan. Nou, Het zou invloed kunnen hebben. Je speelt een uh, ander stadion, andere omstandigheden. Dat heeft altijd invloed op, uh, op je speler... Maar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 Het is nu 13 over 12 nog een keer de hoofdpunten van deze uitzending. De Britten komen met een VN-resolutie over ingrijpen in Syrië. Premier Rutte is tegen onmiddellijk ingrijpen. Dat zei hij bij het 100-jarige Vredespaleis. Rutte wil onderzoek van de VN een kans geven. En minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... komt vanmiddag met een brief over het conflict in Syrië. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zo meteen Gielijn de Plag en lunch.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 Goedemiddag, Nederlandse journalisten maakt achterwerk in de kast in Afghanistan. Straks meer daarover en natuurlijk is er veel berichtgeving over Syrië. Niels Huur had via de satelliet een debat tussen, zoals Twan Huys het noemde, twee haviken uit Israël en Iran pvv kamerlid Hans ten Broeke was daar zeer over te spreken. Dat is een vrij uniek gesprek wat u hier heeft. Ik zou bijna zeggen, dit soort debatten zouden ze vaker moeten voeren. Dat deze twee heren rechtstreeks tegenover elkaar komen te staan... is volgens mij nog niet eerder vertoond. Wat vinden onze forumgasten van de manier waarop er over Syrië wordt gesproken? Dat horen we zo meteen van Bali-directeur Juri Albrecht... en Paul van der Lucht, directeur van RTV Utrecht. Gisteren zette quizkandidaat Jaap Scheppen... een aardig hoge scoren van 104 neer in de nationale nieuwsquiz. Peter Binnendijk uit Leiden die moet daar vandaag maar overheen zien te komen. Dit is Radio 1. Lunch. Beginnend met het media nieuws. Facebook heeft bekendgemaakt hoe vaak overheden een aanvraag doen... om de profielen van gebruikers door te spitten. De Verenigde Staten is koploper met 20.000 verzoeken. De Nederlandse overheid maakt er veel minder gebruik van. Ze deed 15 aanvragen in de eerste helft van dit jaar. Veel minder dan in het buitenland, zegt Andreas Udo de Haas van Webwereld. Nou, er zijn eigenlijk twee dingen die hier opvallen. Ten eerste nou, gebruiken Nederlandse opsporingsdiensten, uh, social media, hè, voor, voor de vorderingen nog maar, maar mondjes maat. Zeker in, in vergelijking met veel andere landen. Uh, en, en ten tweede het blijkt dus ook al is het aantal klein, dat er dus de meerderheid door, door Twitter en Facebook gewoon geweigerd wordt. Terwijl justitie eigenlijk altijd zegt van nou, vorderingen die kan je niet weigeren. Dus blijkbaar gaat er iets mis in die bevragingen. De Nederlandse overheid wilde zelf nooit openheid geven over het aantal verzoeken. En dat is op zich opmerkelijk, zegt Andreas Udo de Haas. En het rare is dat, ook al is het dus gaat het over een handje vol, dat er keer op keer geweigerd wordt om daar, om daar duidelijkheid over te geven. Zowel Bits of Freedom als GroenLinks hebben daar kamervragen en bop verzoeken tegen aangesmeten. Maar het feit heeft dat zelfs onder het kopje staatsgeheim geschaard. Dat, dat zou helemaal niet bekend gemaakt mogen worden. Nou, dat is in het licht van deze cijfers, is dat op zijn minst gezegd opmerkelijk te noemen. Facebook weigert dus de meeste dataverzoeken. Eén op de 3 slechts wordt gehonoreerd. Een slimme actie van de Wall Street Journal. Vannacht werden de sites van de New York Times, de Huffington Post en Twitter... gehackt door een groep die zichzelf het Syrische elektronische leger noemt. De sites waren daardoor enkele uren onbereikbaar. Als reactie op de hack verwijderde de journal de betaalmuur van de site... om op die manier zoveel mogelijk lezers te trekken. Alle artikelen waren dus gratis te lezen. Eerder deze maand was de site van de New York Times ook al uit de lucht... en toen verwijderde de Wall Street Journal ook de betaalmuur. Het journalistieke experiment De Vierde Verdieping beleefde gisteren de finale. 23 jonge journalisten hebben voor het project een bootcamp gevolgd. Twee weken lang gewerkt aan een innovatief journalistiek format. En het beste format kreeg gisteren 5000 euro uitgereikt. Aan de telefoon een van de winnaars, Fieke Hamers. Fieke, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe, hoe was dat, een journalistieke bootcamp? Uh, pittig, pittig, weinig slapen en uh, veel praten en luisteren. Maar uh, erg leuk om te doen. Zeer intensief dus. En het winnende format uh, hebben jullie bedacht. Jij in ieder geval met vier andere journalisten. Het heet Particle. Vertel er eens over. Ja, uh, ja Particle staat voor uh, part of the article. Wat, wat we eigenlijk uh, ermee gaan doen... het is een, het is een tool die, um, uh, die dataverwerking uh, wil crowdsourcen... om zo uh, onderzoeksjournalistiek te kunnen doen. En uh, de redactie gaat de juiste vragen stellen... en de data uh, opvragen en op die manier online zetten... dat iedereen kan meezoeken. Ja, het gaat dus om dat iedereen die zich verwant voelt met dat onderwerp... en denkt, ik heb daar informatie over. Elke ja, gewone klopt. burger die kan jullie van informatie voorzien. Uh, nee, wij, wij, uh, wij verzamelen de informatie en ontsluiten die uh, online. Uh, wat, wat, wat, uh, wat de meezoeker doet, is eigenlijk... Uh, uh, ja, die, die hoeft alleen maar uh, een paar klikjes te doen. De dus bedoeling dat het zo laagdrempelig mogelijk is. Uh, dus, uh, dus, dus zij zoeken mee en wij, uh, wij doen de rest... Maar zij, oh, zij leveren toch wel informatie aan dan aan jullie? Nee, nee, kijk, een um, um, voorbeeld is, uh, is de declaraties van wethouders bijvoorbeeld. Ja. Wij zetten die online. Het enige wat zij hoeft te doen is aan te vinken of ze iets verdacht vinden of niet. En wij doen dit kwaliteitscheck. Oké, okay. en denk je dat iedereen daartoe in staat is om te kunnen opsporen of daar iets verdachts te zien is? Nou, het is natuurlijk aan ons de, de uitdaging om het, zo, uh, om het zo helder mogelijk uit te leggen... en om de vraag zo specifiek mogelijk te formuleren. Um, want um, um, ja, het, het, moet, het moet voor iedereen te doen zijn. En uh, daar, uh, daar is een uh, journalistieke ja, redactie voor nodig om dat zo neer te kunnen zetten. <laughs> um, Juri Albrecht zit in ons mediaforum vandaag... maar is ook de initiatiefnemer van uh, de vierde verdieping. Juri, waarom is dit project het winnende geworden? Nou... Een van de problemen natuurlijk is op het moment in de journalistiek... dat um, vaak beweerd wordt dat onderzoeksjournalistiek te duur is. Uh, dat hoofdredactoren dat beweren. Dat vind ik op zich gek. Want ik bedoel op het moment dat je nog 200 redacteuren in dienst hebt... kun je toch zeggen, jongens, allemaal één keer per jaar echt een goed onderzoek. Maar goed, het onderzoeksjournalistiek staat onder druk en is duur. Dat blijft zo. Um, dus dit is van belang op het moment. Het is een van de stukken die het zwaarst onder druk staan. De bezuinigingen in de NPO gaan meteen weer ten koste van de weinige onderzoeksjournalistieke redacties die er op de NPO zijn. En dit is wellicht een manier om het internet te gebruiken om daar een kentering in te brengen. Maar goed, en... dan moet je nog met hele goede onderzoeksjournalisten zitten, want die moeten uiteindelijk de boel filteren. Zeker, zeker. En daarom hebben we ook de winnende uh, groep studenten krijgt ook een startprijs. Daar is een geldbedragje aan. 5000 um, nee, euro, dat kun je... Ja, nee, dat is waar, maar daar kan je iets mee ontwikkelen misschien. Ja. En misschien blijft het een tool te zijn die... Kijk, er is natuurlijk in de samenleving ontzettend veel kennis aanwezig. En langzaam door het internet kan je die wellicht ook ontsluiten om te helpen zoeken naar antwoorden op he, vragen die misschien bij een publiek wel bekend zijn. En die, uh, en die combinatie van wel een kwaliteitscheck en toch... Bijdrage van een groot publiek is volgens ons uh, nieuw en misschien wel zo. Crowdsourcing heel op zich niet toch? dat gebeurt op wel meer. Nee, nee, nee, zeker niet. Maar um, met, met veel meer mensen kijken naar hetzelfde de, naar project en het publiek daarbij betrekken. Misschien weet iemand wel dat iemand helemaal niet op die dag in dat, en dat restaurant gegeten heeft, of, of dat dat helemaal geen, uh, he, of dat hij daar met zijn gezin zat in plaats van de vergadering die op de declaratie staat, of weet ik wat. Ja. Dat is een, een simpel voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die. Um, zeker als het om bekende mensen gaat, ze gezien hebben. Of, um. En nog een bijdrage kunnen leveren daaraan. Ja, wellicht. Ja. Fieke, hoe nu verder met 5000 euro? Um, ja, die, die 5000 euro, dat is uh, misschien symbolisch. Maar uh, uh, we hebben gisteren gesproken met de hoofdredacteur van het ANP, Marcel van Lingen, En uh, die, uh, die wil volgende week uh, met ons gaan praten bij de financiële directie van het ANP. En dan gaan we kijken of, het, uh, of we het verder kunnen ontwikkelen en, uh, en hoe nu verder. Ja, en dus daar ook weer... Belang in hè. &P, het ANP is Veronica. een van de partner van de vierde verdieping. En, uh, en de vierde verdieping precies. Dus. En de vierde verdieping is door Veronica um, in het leven geroepen. En daar uh, hebben we een aantal uh, verwante en uh, aanverwante media ja. bij betrokken. En één daarvan is de ANP. Ja, dus op die manier kan de Bootcamp in ieder geval nog een uh, vervolg krijgen. tot uh, uh, nieuwe projecten. Dankjewel, Fika kamers Tijdens de uitzending van RTL Late Night werd gisteren op Twitter. Uh, druk gespeculeerd over de knikkende dame in het publiek die Paul achter Frits Wester zat. Luc Ickink die las een tweet voor van uh, Paul de Leeuw en uh, die vroeg zich af, die knikkende dame, is dat misschien de tante van Humberto? Nee, nee, nee, dat is mijn zus. Is, je zus? Ja, echt. is, dat, is dat echt een serieuze vraag? Ja, daar, daar wordt heel veel over gesproken op, uh, op Twitter inderdaad. Ja. Want, uh, want, want je zus die staat lekker mee te knikken op Ik neem je nog een keertje mee naar, uh, naar mijn werk. <laughs> Razend belangrijke zaken. De kijkcijfers trouwens, die waren gisteren minder hoog dan de eerste uitzending. Van 735.000 op maandag uh, ging RTL Late Night nu naar 544.000. Achterwerk in de kast in Afghanistan. Dat is journalist uh, Antoinette de Jong op dit moment aan het doen. Zij reist namelijk namens Free Press Unlimited door Afghanistan... om daar de waarheid van de gewone man, de gewone Afghanen, te horen. In haar kast kunnen gewone Afghanen hun waarheid vertellen. En dat zijn soms heftige verhalen. Het was uh, een vrouw die begon helemaal te huilen. En zei de situatie uh, voor vrouwen, die is slecht. En zij bezocht als arts, een vrouw er was daar een meisje tegen gekomen van de jaren 17, 18. Dat haar vertelde dat ze was uitgehuurd aan een oude man. Dat had hij geweigerd en daarom zat ze in de gevangenis en werd ze steeds voor de rechter gesleept. Maar er zitten ook alledaagse grappige verhalen bij. Er was een jochie van 10 die vertelde: de waarheid is dat de mobiele telefoonmaatschappijen veel te veel geld verdienen. En zei hij: je moet ook oppassen dat je geen Chinese telefoon koopt, want die vallen zo uit elkaar. Gelukkig voelen Afghanen zich inmiddels vrij genoeg om hun verhaal te doen. Ja, want wij komen eigenlijk ook op een heel open manier naar ze toe. De kunstenaars die het project bedacht hebben... die uh, werken samen met een uh, Afghaanse televisiestation... en met de uh, uh, Nederlandse mediaorganisatie Free Press Unlimited. en Die uh, ondersteunen mediaprojecten, uh, vooral ook in conflictgebieden. En mensen zijn heel blij, zeggen ook letterlijk... We zijn zo dankbaar dat we nu de kans krijgen om te zeggen wat wij ervan vinden. Die fragmenten zullen in ieder geval op de Afghaanse televisie worden uitgezonden. Of ze ook hier in Nederland te zien zullen zijn, is nog niet duidelijk. Belangstellende omroepen die kunnen zich in ieder geval melden bij Antoinette Jong en dus bij Free Press Unlimited. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken, het mediaarchief. Ron Brandsteder heeft het gezien bij de televisie. In een interview met het Algemeen Dagblad zei hij deze week... dat de televisie van tegenwoordig te veel voorgekoud is... en dat een presentator in deze dagen alleen nog van de autocue-teksten voorleest. En daarom hoeft het niet meer zo van hem. Waarschijnlijk verlangt Brandsteder terug naar de showbiz-quiz... die tussen 1978 en 1986 te zien was. Nou, we gaan echt uitpakken hoor, omdat het over twee dagen kerst is. En we zitten een beetje, maar dat had u al gedacht, in de circusfeer... Nou, en in die circusfeer gaat het een en ander gebeuren. En Linda, en dat is wel heel uniek op de Nederlandse televisie... Linda, die heeft een circusact ingestudeerd. Toch een telemeisje, een telelotmeisje. En die gaat een echte circusact, die is eigenlijk nog nooit vertoond. Wat heeft ze gedaan? Ze heeft een grote kerstbal, een soort kogel. En daar heeft ze op geoefend. Daar kan ze op lopen, rolt ze zo op naar binnen. En wat heel uniek is, en dat is nog nooit gebeurd op de Nederlandse tv... Zij is onzichtbaar. Dames en heren, Linda de Wolf. Kom maar Ja. Ja, goed kom maar. Ik ga helemaal ja, niet. Oh, wacht, wacht, wacht. Dit is fantastisch. Linda, goed hoor. Hallo. Okay, hartstikke goed. Stel je voor, eens, kom een stukje voor. Ja, het gaat wel. Kom maar een Ja, een klein voor. stukje, Vos... stukje Vos... nog. Goed zo. Ho? Linda, ik vind het geweldig. Dank je wel. Hoe lang heb je erover gedaan? Een week of vier. Ongelooflijk. Ja. Maar wat ik nou zo jammer vind... ik kan niet zeggen, wat zie je er mooi uit. Tja, zetten. zit er dus. Hij blijft nog wel te horen op de radio. Donderdagmiddag is hij te horen in Ron's radioshow op Radio 5 Nostalgia. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met de directeur van debatcentrum De Bali, Juri Albrecht... en de directeur van RTV Utrecht, Paul van der Lucht. Welkom, beide. Eerst ja, even dank. iets wat niet in het forum of in het journaal voorkwam. Een uh, reclame van um, een Duitse filmstudent... die een nepcommercial heeft gemaakt voor Mercedes. In het filmpje rijdt een Mercedes door een Oostenrijks dorpje... van lang geleden, zo'n heel mooi dorpje. Automatisch stopt die auto voor spelende kinderen... omdat ze anders zouden ongelukken. Maar één kind wordt wel geraakt. Adolf! Nou, het is een aardig vang, Het zit in een Oostenrijks dorpje. Adolf, het slachtoffer is dus de jonge Adolf Hitler. En eh, de boodschap is... Eh, Mercedes herkent voortijdig gevaar. Mercedes zelf is not amused. <lacht> Juri Albrecht, kun je je iets bij voorstellen? Nou, dat zou ik ook altijd zeggen... Dat ze not amused zijn, want ja, Hitler en in Duitse automerken... zouden zo, we je natuurlijk toch graag een beetje armlengte afstand van houden. Ja. Officieel. Maar ik ja, nou, denk dat, dat ze... Tussen 1939 en 1945 wel anders. Het was maar in mercedes, mercedes gereden, Overigens, overigens ja. waren de uh, nazi-top ook verschrikkelijk blij met Rolls-Royce. Toen ze in Frankrijk binnenvielen in ieder adellijk kasteel... haalden ze de Rolls uit, uh, uit de schuur. Maar, goed, maar het is logisch maar, bedoel, dat je er niet hey, mee geassocieerd hey, hey, bedoel, heel heel, een, heel een open, chique auto. En, laat je ziet Hitler niet anders dan met een Mercedes, dat is waar. Maar... Um, uh, uh, je bent toch ongelooflijk blij als automerk... als er iets viral gaat over je, over je auto... wat nog mooi gemaakt is, ook wat besproken wordt... hier op de radio, iedere krant staat het. Um, ik denk dat ze bij Mercedes daar in Stuttgart... dat ze zich helemaal, nee. helemaal gek lachen natuurlijk. Denk je dat? Wat ja. denk je, Paul van de Lucht? Nou, ik denk het eigenlijk niet... want ik zou er toch liever niet mee geassocieerd worden. Ik vind het wel een geinig filmpje. Ze zeggen altijd, alle aandacht is goed ja, ook negatief. Ja, als ze je naam maar goed spellen. Ah, ik weet het niet. Het is, het is mooi gemaakt... Nou, Prachtig. Het is van die student ja. natuurlijk ook ontzettend slim, want die speelt zichzelf heel erg in de kijker. Hij laat zien dat hij mooi kan filmen. Ja. Um, het is ook nog een filosofisch thema over goed en kwaad. Want een kind doodrijden wat nog niks gedaan heeft. Ik bedoel, dat werpt op de vraag op, was dat een goed idee, kosmisch gezien, hè, of niet? <lacht> ik, vind het, ik, vind het, uh, ik vind het van die student ook nog eens briljante actie. Er is er een goede studie van gemaakt, ja. Dus, nou, het was wel zijn, uh, hij wilde er ook mee, mee weggeven van... Uh, hoe is wat creatiever met reclamespots? Ja, er wordt een altijd zo traditionele foute reclames gemaakt. Ja, ik denk dat de reclamecodecommissie hier wel wat op te merken zou hebben. Ik, eigenlijk, ja, hoor. ik hoop toch van niets. Hey. <laughs> dat, dat, ik kan hier in Nederland niet worden uitgevoerd. Is dat zo? Echt niet. Ja, hakenkruizen zijn al verboden. Dus het laat, zijn we, die zo eindigt het al jongetje. Ja, ja, het jongetje, dat jongetje eindigt het dood, ook op de weg. Ja. Me, ja. ja, met zijn armen en benen en zo. Ja. Nou zeg, als, het, als dat zo is, dan is het de leven maar, toch wel in ik een onwaarschijnlijk geef stoffige... Geef ik een briefje. Nou, dat des te meer reden dat die student dit aankaart. Van jongens, doe eens wat creatiever en een beetje les. Ja. Want bedoel, dit is toch ook niet... Ja, zou dit niet, is niet heel veel niet... mensen tegen het CRB stoten? Niet alleen dat het om een kind gaat, maar ook om op die manier... Ja, het kind wordt toch niet ja, echt erbij door te Het is toch een allergie, oh, wordt een vraag gesteld... Door hey, die de de, de, de wordt grootste misdadiger aller tijden. De vereniging van slachtoffers van verkeersongelukken... Ouders van slachtoffers van verkeersongelukken... klimmen meteen in de pen echt. De ja. huis is te klein als je dat op de Nederlandse televisie uh, probeert te sure. laten zien. Nou ja, in een sterblok ja. oh, ja. 600 keer per maand. Het is te meer reden en het is te meer eer voor die student dat hij het aankaart. Goed. Ja, het, ja, het is maar dus een, komen, een ja. net commercial nee, ja, nee, voor nee, de, dat, de duidelijkheid. Dat, ik worden liever niet dood mee aangetroffen. Oh, okay. Niet echt op de televisie te zien. <laughs> Wij praten zo meteen door over de berichtgeving uh, onder meer rond uh, in Syrië. Maar eerst het laatste nieuws. Dit is Radio 1. Jan van der Putten. Groot-Brittannië wil nog vandaag een resolutie over Syrië voorleggen aan de VN-veiligheidsraad. Daarin staat een veroordeling van het Syrische bewind. En er wordt opgeroepen tot maatregelen om burgers te beschermen tegen chemische aanvallen. Premier Rutte is tegen onmiddellijk ingrijpen. Hij wil afwachten waar de VN-inspecteurs in Damaskus mee komen. En volgens VN-topman Ban Ki-moon is er al waardevolle informatie verzameld door de VN-inspecteurs... die onderzoek doen naar het mogelijk gebruik van chemische wapens. Ban vindt dat diplomatie een kans moet krijgen in dat conflict. Vanmiddag besluit de Tweede Kamer over een spoeddebat over Syrië. Een militair ingrijp in Syrië zal uitdraaien op een ramp voor het Midden-Oosten. En dat zegt dan Ayatollah Ali Khamenei, de geestelijk leider van Iran. Het Midden-Oosten is een kruidvat, zegt hij. En een Amerikaanse interventie zal catastrofale gevolgen hebben... dat zei Ghamenei op de Iraanse staatstelevisie. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan verder met het Mediaforum met Jurie Albrecht en Paul van der Lucht. Syrië dus. Het grote nieuws deze week. Alle nieuwsrubrieken, talkshows, journaals besteden er aandacht aan. TV-recensent Hans Berenkamp van NRC. die twitterde erover: Syrië bombarderen. In talkshows wordt met emotie gepraat. Op zo'n belangrijk moment blijkt nieuwsuur onontbeerlijk te zijn. Jurie Albrecht, eens met de observatie van Berenkamp? Zeker. Um, dat was inderdaad ook wel diepgaand, dat debat. Tenminste, het was daar twee, twee kerels die totaal uh, tegengestelde meningen hadden. Vierde satelliet en, uit Israël en de Iran. Vierde satelliet en Langrijke mensen kwamen niet goed in gesprek. Nee, wat dacht je? Die mensen die bestrijden elkaar echt op leven en dood. Het is het Midden-Oosten daar, daar woeden oorlogen. Uh, uh, het is wel goed om die tegenstellingen goed te zien. Um, en overigens, dat ontbreekt ook wel, vind ik op dit moment in Nederland... in de journalistiek, zeg maar een beetje distantie over uh, wat is er aan de hand, uh, wat zijn de internationale regels en afspraken? wat zouden de consequenties kunnen zijn. Ik bedoel, we zijn al ongeveer aan het bombarderen... als je uh, uh, de journalistiek een beetje volgt. Het scheelt niet veel. En dat vind ik heel zorgelijk. 99 jaar geleden begon er na een moord in Sarajevo de Eerste Wereldoorlog in 1914. Um, een kruidvat heette de Balkan ook, is het ook altijd geweest. Het Midden-Oosten is net zo'n kruidvat. Je weet wel waar je aan begint, maar absoluut niet waar je nee. eindigt. En dat mis je in de journalistiek op dit moment. Een uh, uh, uh, uh, distantie wat dat betreft. Moment? Nou, nou vind ik eigenlijk niet. Als ik, uh, gisteren een journaal, een nieuwsuur, gaf mij een heel goed beeld over Syrië. Als ik de Nederlandse kranten lees nieuws ook heel goed hoor. Dus, uh -huh. Met, met name Volkskrant uh, NRC. Dan uh, zie ik ook die parallel terug met, uh, met Sarajevo uh, 19, uh, 1914. Ik zie uh, uh, uh, inderdaad uh, uh, alle mislukkingen rondom de Amerikaanse inval in, uh, in Irak. Ja, en dat dat eigenlijk geen internationale legitimatie had uh, gekregen. Dat ze nu het risico lopen om hier weer tegenaan te lopen. Ik, vind, ik ben het niet met je eens. Ik vind het eigenlijk heel goed, uh, ik vind het heel goed weergegeven in de Nederlandse pers en op de Nederlandse televisie. Daar ben ik heel tevreden over. Is er wel een verschil tussen uh, talkshow, uh, waar al het over heeft... of een rubriek als Nieuwsuur? Ja, ja natuurlijk. Zijn groot, het heel schil, groot. Ja, maar ja. dat is ook de, de aard van die programma's. Zo worden die programma's natuurlijk ook gemaakt. Zo'n debat zoals gisteren in Nieuwsuur. Dan kun je uh, bij uh, uh, een, een, een talkshow, zou je dat eventueel uh, ook, uh, ook kunnen doen. Ja. En je krijgt er natuurlijk niet uh, samen een studio in. Maar goed, uh, daar zat ook een, een Timmermans bij Knevel van de Brink twee dagen geleden. Dat was toch ook een serieuze interview over. Ja, maar dat zie je uh, dan nou ook. Eventueel terug. binnenval in Syrië. Ja. Dat is dan toch niet op emotie gericht? Nee, dat is niet op emotie gericht. Maar bijvoorbeeld, toen tot dan gisteravond wel weer, uh, wel weer meer op emotie gericht. Hè. Ik bedoel, dat, uh, dat, dat, ja, die emotie die komt er wel weer in terug, hoor. Ja. Dat is, zie je dan wel terug. Maar dat is, ja, is ook de aard van die programma's, vind ik niet gek. Is dat ook, niet, is het ook nodig daarbij, Jorie? Nou ja, dat zo zitten die, die praatprogramma's die in elkaar. En dat is wel een, een algemene vraagteken wat je daarbij kan stellen. Het is natuurlijk geen nieuws. En het is ook maar tot op zekere hoogte journalistiek. Want het is vaak gewoon een soort infotainment. Hè. Uh, en dat zijn ook die late night uh, uh, programma's aan tafel. En dat, uh, dat is ook de wereld draait door. En dat wordt toch ook als vermaak gemaakt. En dat moet het ook zijn. En daar zit natuurlijk soms wel het nadeel aan. Dat je dan dus ook de emoties en de randfiguren en zo uit moet nodigen. Oh, omdat je dan uh, emotie... En een spektakel en kijkcijfers krijgt. Ja, maar ook over on een onderwerp als Syrië. Ja, helaas wel, zou ik zeggen. En dat kan ook niet echt anders. Dat is de manier zoals de, de, he, bij ons het Medellands op is ingericht. Maar er zit natuurlijk wel een gevaar aan dat het nogal emotioneel wordt. Ja, maar die kinderen dan en zo. Ja, er is natuurlijk niemand die die kinderen niet heel erg vindt. De vraag is alleen, he, wat is de weg uh, naar nog minder kinder, dode kinderen? Is dat he, een volgende oorlog ontketenen? We hebben in Irak gezien hoe erg dat werd. He, of is dat, ja, helaas huilend toekijken, hoe, hoe er dan minder mensen worden omgebracht. Ja, maar de kinderen zijn he. natuurlijk tot onderwerp geworden. Door John Kerry, met die is over de kinderen begonnen. Oh, absoluut. Uh, en, we, ja, uh, Dat is natuurlijk wel echt op het sentiment inspelen. Ja. Ontzettend op ja. het sentiment uh, inspelen. Ik. Ook om steun van de bevolking te krijgen. En, en wat hebben we. Maar aan, aan de andere op... kant, laten we eerlijk zijn, je kan natuurlijk niet. Oorlog laat zich heel lastig rationeel verklaren. Oorlog is toch emotie? Dat zijn toch allemaal verhitte koppen tegenover elkaar... die elkaar, uh, die elkaar te lijf ja, en gaan. Je, en dan ben en als je zo in een toestand waar je niet in wil zitten. Nee, dat als is je ook, je het ook zo. Bradert, zo maar, goed, maar, dat is, maar dat is natuurlijk al uh, jaren aan de hand. Vanaf... Nou, zijn. Uh, ah, 1948. zijn. Ik, ik, ik vind het verrassend dat jij daar tevreden over bent. over een journalistieke verslaggeving. Want um, oh, dat. Uh, wie herinnert zich nou nog niet, uh, Colin Powell met zijn uh, Weapons of Mass Destruction oh, de het en een hele presentatie. En nou we nu nou hebben we verdorie, weer zo'n geval waar we een oorlog ingerommeld. Het Tonkin-incident, het begin van de oorlog in, ja. in Noord-Vietnam. Ja. Wat achteraf uh, helemaal niet waar blijkt dan te dan zijn. Maar toch het overal is dus eigenlijk een combinatie, het, want het wordt wel degelijk geschreven. Die parallellen ja, para ja, kom, kom, kom je een beetje tegen. Maar er wordt, um, uh, uh, vind ik, niet genoeg uh, rekening zeg maar uitgeschreven... van wat dat dan betekenen zou als we daarom. Ik vind dus dat Rutte op dit moment buiten ten gewoon verstandig is en zich niet op hoofd op hol laat brengen door druk uit Engeland en Frankrijk. Ja, maar nou is Rutte natuurlijk ook wel in een positie dat hij verstandig kan zijn. Hij heeft geen reet in te brengen. Laten we eerlijk zijn, de Nederlandse uh, meedoen of niet meedoen... was voor de Amerikanen in het verleden, in het korte recente verleden... in Afghanistan en ja. Irak altijd doorslaggevend, ja. Niet om te gaan, maar dat vonden ze ja. heel belangrijk. Dat is belangrijk. legitimatie, wij het we, uh, waren, ja. of Dat is nu natuurlijk wel waar meer het vizier op gericht gaat worden... de komende dagen waarschijnlijk. Of wij naar Almutana gingen ja, en de, de, een paar de, soldaten sturen, enzovoort... Ja. het was uiterst belangrijk ja. voor de Amerikanen om een coalitie te hebben. Dus dat is nu ook weer het geval. Het is niet zo dat Rutte's stem nog... daarin helemaal niet meetelt. Hoe belangrijk zijn de journalisten daar ter plekke... Want we zagen Arnold ja, Karskus, oorlogsslaggever heel... bij Knevel van den Brink, zitten in de studio. Ja, om uh, zijn toelichting te ja. geven. Uh, Lex Runnekamp zit wel in Syrië. Hans-Jaap Melens hoorde ik vanochtend hier ook op Radio 1. Heel belangrijk. Dat Voor maar de maar duiding. Het is, is een goed aspect dat je het opbrengt, inderdaad. Want het. Het ontbreken van goede journalistiek daar. is natuurlijk één van de factoren in waarom het zo onduidelijk is. En waarom we wellicht de verkeerde beslissingen kunnen nemen. Dus ik bedoel, Free Press Nou, die organisatie heeft, heeft zo'n Syrië-desk opgezet. Hartstikke goed ja. van ze. En er zijn enkelingen die hun leven wagen. Maar het, is natuurlijk, het blijft een feit dat, door dat het conflict zo gevaarlijk is. en dat het regime van Assad zo ontzettend smerig is en niemand toelaat. en dat die verzetsgroepen zo uh, gevaarlijk zijn. en journalisten ontvoeren voortdurend. Het verzet ontvoert journalisten regelmatig. Dat, dat aspect, we weten dus niet goed wat er gebeurt. Dus we kunnen je eigenlijk nauwelijks een goed oordeel vellen. Dat de mensen die inderdaad. veel in de oorlogsgebieden zijn geweest, kunnen dat wel. Want ik vind ook ook altijd moeilijker dat je denkt... zij zijn zoveel gewend, dat ze ook sneller ja, afgestompt is. Misschien Heb je het te, nu voor de journalisten? De, de, de oorlogsjournalisten, ja. Of de journalisten ja, daar ja. in het gebied. Nou, dat weet ik niet. Maar waar het hier natuurlijk volk om gaat... Is, volk volk of, is er nou gifgas gebruikt uh, in dat gebied? En zo ja, door wie? Ja. Dat is de belangrijkste vraag. En op ja. het moment dat je daar bent... Dan kun je daar een betere. Ja, dan kun je daar een betere, ja. ook, Overens, niet, ook niet heel erg duidelijk. Want je wordt natuurlijk niet toegelaten in het gebied. En je nee. mist waarschijnlijk specifieke deskundigheid om dat, uh, om dat uit te zoeken. Maar ik ben heel nieuwsgierig naar dat onderzoek. Uh, Overigens is gifgas natuurlijk, als het gebruikt is, heel erg erg. Maar wacht eens even. Er gebeuren daar al maanden de vreselijke ja. misdaden. Ja, daar dus, stond dus, van het weekend een column ook over. Uh, van ja, Theodor Holman. En die had toch wel een goed punt ja. ook. Met. Nou, is het opeens met gif. En nou zullen we opeens. Is het opeens anders dan met messen of zo? Dat hebben we maandag besproken. <laughs> dus dat gaan Kijk, we niet kom. nog een keer halen. Jury, maar het is simpel dat je het. Wij ook de goede keuze <laughs> gemaakt in ieder geval. Ander onderwerp. Te zien geweest, ook overal ongeveer. Martin Luther King. Vandaag is het 50 jaar geleden dat hij over zijn droom speechen. Hebben we hebben alle media die hebben een terugblik op de speech. I have a dream. De mooie woorden van Martin Luther King. Het is vandaag exact 50 jaar geleden dat Martin Luther King zijn beroemde speech gaf. Het werd een van de meest legendarische toespraken uit onze geschiedenis. De I have a dream speech. We kennen dit natuurlijk allemaal. Ho hoe bijzonder was die speech toen? Wat maakte die speech destijds zo historisch dat we het er 50 jaar na dato nog over hebben? Emotie, eh, persoonlijke uitstraling. Dus mensen, je moet ook aantrekkelijk zijn om naar te kijken, hè, zoals Martin Luther King. Ja, die laatste was Dick Pels, gisteravond in het NCV-programma altijd wat. Uh, boven de lucht, krijg je nog nieuwe inzichten hierdoor, 50 nou, jaar na data? Eigenlijk, eigenlijk niet zo. Ik denk dat de kracht van de speech maar ook zit in het martelaarschap... van Martin Luther King, want hij later is doodgeschoten. Uh, en, en het enige inzicht dat je hebt, dat je 50 jaar later... Ja, we zijn wel wat opgeschoten, maar niet heel erg veel opgeschoten... Want achterstand uh, is uh, nog ja. aan de orde van de dag, zowel in Amerika als hier. Dat is ook een van de, de invalshoeken waar media voor hebben gekozen. Waar blijft de Marokkaanse Martin Luther King hier in Nederland, bijvoorbeeld? Dat heb ik nergens gezien, volgens mij, in een, nee, dat in een, een rubriek. Dat, dat een had, dat had gedaan kunnen, kunnen worden. Ja. Nou, het roept wel de vraag op het? hoe origineel gaan media te werk als het gaat om 50 jaar na dato? Want Het is natuurlijk een vorm van agendajournalistiek, journalistiek Jori? Ah, Elma Draaier had daar ook een column over, he, over hoe origineel zijn sommige tv-rubrieken uh, in Vrij-Nederland laatst. Um, en dat dat is natuurlijk de vraag. Ja, dit is veel van hetzelfde. Um, aan de andere kant, ik ben historicus. Dus ik vind het toch wel goed dat er iets aan geschiedenis gedaan wordt. Dat je die speech weer hoort. Dat je ook eigenlijk hoort hoe goed die man dat voordraagt. En hoe belangrijk dat is. Um, hij is natuurlijk wel ook... Hij was een preacher. Hè? Hij was een predikant. Uh, dat, die waren gewend om in een onversterkt, in een kerk he, gedragen te spreken. Ja, dat hoor je wel. En dat is dat herhalen, en dat is die, he, die galm die hij die in zijn stem brengt. En dat is natuurlijk een satan een, een preacher. Die, uh, um, en dat ambt, dat aspect, zeg maar, dat ambacht he, van het preacher zijn, dat is ook weg he, bijna helemaal in een geseculariseerde samenleving. En dat is ook wel jammer. Als je dan Martin Luther King hoort, dan denk je, ja, ja, goed. Prediken hè, en ook eh, seculier, maar ook hè, is gewoon belangrijk. Dus voor jou is voor het vooral de waarde om hier nu aandacht aan te besteden vanwege de geschiedschrijving, vanwege. Nou, en vanwege de en vanwege, en vanwege het feit dat het individu hè, ten opzichte van de grote dingen in de geschiedenis wel degelijk een verschil verschilletje kan maken, want je hebt helemaal gelijk, Paul, dat ik doe hoeveel is er nou veranderd en er is nog veel te doen, maar het is uh, minder hij had... erg dan toen, ja, zeker. en hij heeft heel, heel al veel is, en aan heeft mij hij heel veel gehad, en dat ja, voorbeeld is gewoon toch een inspirerend ja. voorbeeld, ja. is zo, vind ik. Hoe, hoe sta je dan tegenover, zeker als directeur ook van uh, bij RTV Utrecht, het gebruik van agendajournalistiek in het algemeen, want dit is iets wat dan heel lang op de agenda staat, kun je ja, lang over jaar. brainstormen, hoe gaan we <laughs> het doen? Ieder jaar weer kun je daar iets moois ja. van maken. Daar vind ik niks mis mee. Want ik vind het inderdaad goed om daar af en toe even met je neus op gedrukt uh, te worden. Maar ook de kleinere zaken die al weken van tevoren bekend ja, zijn? Ja, sommige kleine zaken geldt het ook voor. En naarmate je als medium natuurlijk meer concentreert op een kleiner gebied... Uh, zou je dat soort kleinere zaken sneller oppakken. Heb je van... het ook nodig om, nou, om de agenda van RTV te Utrecht staat ook, staat ook... De nieuwsagenda staat vol met bijvoorbeeld rechtszaken... van misdrijven die er hebben plaatsgehad... en waar mensen zich geïnteresseerd zijn... en hoe het dan verder gaat met de daders. en hoe zo'n ja, natuurlijk heb je het nodig. Dat doen. heb je best wel nodig. Pers, persmedia zijn toch ook gewoon samenbindende factor in de ja, samenleving. Het van, klinkt een beetje agendajournalistiek. Oh. Ja, ja, maar, ja, maar, dat ja. ja vak, maar dat zijn de vakluiden die dat natuurlijk een beetje saai vinden en zo. Als je zo maar in feite is toch vandaag Sinterklaas en wat was Sinterklaas aan het doen en zo. Dat wil toch iedereen zien. Daar is ook ja, de pers ja, toch zo, voor. Dat is agendajournalistiek. En dat is je pleister, pleisterwerk van elke rubriek. Wat, ja. wat, kijk maar naar elke nieuwsrubriek. Ze borden vol met, uh, met agenda dingen. Uh, zoveel uh, echte nieuwe, onverwachte dingen gebeuren. Zelfs Syrië en uit de heeft luchtaanval. Dat is nu zo'n beetje. Ja, je agenda journalistiek iedereen Houdt rekening met iedereen morgen, houdt rekening dat, met dat morgen gebeurt. Ja, ja. Heel even snel nog. Facebook. Uh, Nederlandse autoriteiten niet veel uh, verzoeken. Ingediend om uh, accounts van uh, mensen van Facebook in te mogen zien. Jorie Albrecht. Denk ja. je dat er überhaupt iets te halen valt? Ja, Hald, nee. ja dus, dat is dus dat zo op kunnen goed wijzen als openbaar. Dat, het zou er ook op kunnen wijzen dat, dat de Nederlandse autoriteiten... gewoon uh, slim genoeg zijn om het zelf even na te zoeken op Facebook. Of dat ze beseffen dat Facebook is namelijk openbaar. Ik bedoel, hoeveel echte terroristen stoppen daar hun bomgordel... Uh, waar ze die gekocht hebben op, de, op Facebook? Niet zo heel veel, denk ik. Ik bedoel, een dagje naar het strand van de gemiddelde Nederlander... is ook niet het natrekken waard van de, van, van de onderzoeks... Uh, van, van, van, van justitie. Dus het kan er best op duiden dat Nederland wat slimmer is... dan andere landen in het natrekken. En die, die toch in openbaar zijn. Ja. Ja. wel goed dat, dat Facebook dat openbaar maakt. Nou, ze zijn de laatste volgens ze mij die het openbaar wellen. maken. Ze moeten wel een keertje. Kom, kom. En ja, 13 is natuurlijk niet veel. Maar ik denk dat de ja, Nederlandse overheid. 20 over... verzoeken hè? Hebben... Oh, 20 verzoeken. Maar ik denk dat de Nederlandse overheid ook zoiets heeft. Nou, ah, weet je wat we doen? We tappen wel, dat is makkelijker, krijgen we meer informatie. En dat doen ze namelijk als de beste. En daar zijn we wel nummer 1 ja, van dat... de hele wereld. Precies. He? Dus... <laughs> dat is het andere. We hebben daar wel niet nodig. Ja, Zeker ja, op met <laughs> je Facebook. Dus wij denken nu, het valt wel mee met ja, dat ja, Facebook. De ja, ja, ja. Nederlandse ja. overheid valt misschien wel mee, ja. maar dat kunnen we bij deze. In ja, bijvoorbeeld dat is het IVD in jouw telefoon. En sturen van die onzichtbare stealth smsjes ja, ja, En bent. binnenkort de drones met camera's eronder. Hele kleine dronetjes. Ja. He? Even morgen aan de volgende Een uh, heel klein dronetje. ding van uh, nou, uh, een paar gram. Gooi je even in de lucht en dan kun je zo meer en meer over de, de schutting de, kijken. meer en meer op de Matrix lijken, Ja, en dan, zeker. Uh, checken we ook nog even je kenteken. En dan weten we tenminste van iedereen precies wat hij doet en waar die is. Ja. Maar dat terzijde. Dank jullie beiden. Ga voor de lucht. En jullie Albrecht. No nummer Civilized Man. We gaan de nationale nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Peter Binnendijk, 49 jaar, uit Leiden. Ja. Een paar dagjes vrij ja. en dus in staat om de quiz hier te komen spelen. Ja, zeker. Normaal gesproken werk je op het benzinestation. Ja. ja, en uh, veel, geen onmogelijke diensten, niet zo'n benzinestation wat dag en nacht open is, waardoor nee, nee, jij nee, s'nachts ook aan de bak moet. Nou nee, ja, 11 uur is laatst. 11 uur, ja, ja, ja nog mooie tijd. Dus wel wisselende diensten. Ja, dat wel. Maar, ja. En hiervoor uh, op de vrachtwagen gezeten. Ja. Even maar. Dus, oh, dat was maar kort. Ja, beviel niet? Ja, beviel wel. Maar ja, het hebben een ongeluk gekregen. En uh, dan mag je in een paar jaar geen vrachtwagen rijden. Dan dus, uh, mag je geen vrachtwagen rijden okay. van het CBR. Dus ja, dan uh, moet je wat anders zoeken. Maar dat is wel weer het idee om dat in de toekomst uh, Ja, ik heb nou een vaste baan. Ik weet niet of het verstandig is. Dus... Maar tegenwoordig moet je daar blij mee zijn. Ja, daarom. Dus, uh, dus voorlopig blijven lekker zitten. zitten hoor. Ja hoor. We gaan de quiz spelen. Ja, prima. Om te beginnen gaan we jouw nieuwsfactor eens uh, vaststellen. Ja. Succes. Dank je. De Nationale Nieuwswis. De regeringspartijen VVD en PVDA hebben een akkoord bereikt. Principe. Ja. Ja. Ziet het er goed uit. Tegen Polen, VVD en Partij van de Arbeid... er toch ...zonder veel gedoe in vrij korte tijd zijn uitgekomen. Dat klinkt als het goede nieuws. Ik ben tevreden dat we er in een goede sfeer uit zijn gekomen. En dan het slechte nieuws. Het toeslagenstelsel gaat op de schop. We gaan meer belasting betalen. We gaan er allemaal ongeveer een procent in koopkracht op achteruit. Maar dat helpt niet om onze economie te laten groeien. En echte hervormingen doen dat wel. Ja, Die zitten er weer niet bij. Die 6 miljard bezuinigingen, dat gaat dus allemaal echt door. Ja. Het kabinet is eruit. VVD en PvdA weten hoe ze komend jaar 6 miljard gaan bezuinigen. Het akkoord betekent dat de koopkracht ook volgend jaar dus daalt. Om die pijn te verzachten krijgen de mensen met de laagste inkomens eenmalig een bedrag bijgeschreven. Hoeveel euro is dat? 100 euro. 100 euro, dat klopt inderdaad. Koopkracht blijft dalen, werkloosheid blijft stijgen. Maar er is ook goed nieuws. 10.000 jongeren krijgen een baan. Daar gaan uitzendbureau Randstad en de ambassadeur Jeugdwerkeloosheid voor zorgen. De vraag is: wie is die ambassadeur? Mirjam Sterk. Mirjam Sterk, klopt inderdaad. oud Tweede Kamerlid voor het CDA. In april werd zij door het kabinet aangewezen om met de jeugdwerkeloosheid aan de slag te gaan. We gaan naar een kop uit de krant. Een citaat: en de vraag aan jou is: waar gaat dat over? Met drie mogelijke antwoorden. Ja. Het citaat is kabinet moet snel kleur bekennen. Gaat dit over 1 over de vraag van Geert Wilders over de transfer van Garrett Bale naar Real Madrid die indirect door de Nederlandse belastingbetaler wordt gefinancierd? 2 het verzoek van Alexander Pechtold om het sociaal akkoord open te breken in ruil voor steun in de Eerste Kamer voor de hervormingsplannen van het kabinet of 3 de keuze die het kabinet moet maken als de Amerikanen een verzoek voor militaire hulp bij een aanval op Syrië vragen? Yeah gok twee. Je gokt twee, helaas. Ja. Verkeerd gegokt. Het antwoord uh, was drie <laughs> ja. inderdaad, over Syrië. <laughs> Nederland wil natuurlijk het liefst dat de Veiligheidsraad zich uitspreekt over de kwestie, maar mogelijk willen de Amerikanen al eerder stappen zetten. Ja. Welk Europese staatshoofd zei dat zijn land er, en dan citeer ik, klaar voor is om degene die het gruwelijke besluit namen onschuldige mensen te vergassen, te gaan straffen? Ja. Uh, Engeland, hoe heet hij? Oh, ja, de... De premier van Engeland. Nee, helaas. Ik had het in het Frans moeten voorlezen. Oh, Dan was het wat makkelijker geweest. Ja, precies. Tuurlijk. President Hollande ja, ja. van Frankrijk ja. was het. Naast Frankrijk kan Obama bij een eventuele aanval wel ook rekenen... op de ja. steun van de Britten, die je al noemde, en van de Turken. Goed, wij gaan uh, naar een fragment toe. Ik wil van jou graag uh, weten wie er aan het woord ja. is. Ja, nou, ik denk dat we weer ietsje beter voetballen. Alleen is het natuurlijk heel erg lastig om vanuit een uh, 3-0 achterstand... uit tegen Arsenal te spelen. Wie is dit? Kuit, Dirk Kuit. Dirk vanzelfsprekend. Ja. Van, uh, <laughs> moet ik dat nou moeilijk vinden? De Nederlandse aanvaller van Venerbatje. het gisteren met 2-0 verloor van Arsenal. En daardoor dus niet in de Champions League speelt. Vanavond speelt PSV in de voorronde van de Champions League tegen AC Milan. De aanvoerder van PSV was licht geblesseerd. Maar kan waarschijnlijk toch gewoon meedoen. Wil graag de naam. Wijnaldum. Wijnaldum, inderdaad. Jorgino Wijnaldum. Vorige week raakte die geblesseerd. Hè? Vorig weekend in de wedstrijd tegen Heracles. Ja. Waarschijnlijk kan die gewoon meedoen. Hebben wij nog één vraag te gaan. En uh, in dit geval gaan wij op zoek naar een onderwerp in het nieuws. Dat is altijd maar één ding. Lekker. Je krijgt vier aanwijzingen. Als je denkt te weten, zeg je stop. Hoe minder aanwijzingen je nodig hebt, hoe meer punten het oplevert. Met helemaal. maximaal dus vier punten. Klaar voor? Ja, helemaal. Vier. Ik ben het liefdadigheidsproject van een staalmagnaat. Drie. Tsar Nicolaas II staat aan mijn wieg. Stop. Vertel, ja. Dus echt met een vraagteken, maar uh, absoluut goed. Ja? Ja. Andere <laughs> aanwijzingen waren nog geweest. Ban Ki-moon is de ere van mij op bezoek. Ja. Is daar vandaag. En de vierde was... Uh, ik ben het thuis van het Internationaal Gerechtshof. En ja. besta vandaag 100 jaar. Dat nou, was inderdaad wel. de reden waarom wij voor het Vredespaleis hebben gekozen. En die eerste, het liefdadigheidsproject van de staalmagnaat. Die was natuurlijk lastig. Andrew Carnegie die stelde destijds anderhalf miljoen dollar beschikbaar... om het gebouw uh, nou, te okay. zetten.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 Als het aan D66 ligt, dan wordt het sociaal akkoord opengebroken... zodat er ontslagrecht en de herziening van de WW... sneller kunnen worden aangepakt. Is dat een goed idee? We leven in een andere economische realiteit dan dat er was op het moment dat het akkoord werd gesloten. Aan de andere kant kan een terugkeer naar de vergadertafel ook weer voor nieuwe verdragingen zorgen. En daarom zijn we benieuwd naar uw reactie op de stelling het sociaal akkoord moet worden opengebroken. Bent u daarmee eens of oneens sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt natuurlijk bellen, dat is gratis, het nummer is 0800 1101, dus 0800 1101. U kunt ook stemmen via de website www.stand.nl. En als u Twitter Gebruik dan hashtag standpunt. Goed, we gaan 90 seconden zoveel mogelijk vragen aan jou stellen, Peter Binnendijk. Ja. Als je het niet weet, zeg je pas. Ja. En uh, anders geef je het goede antwoord. Laat me wel de vraag uitstellen en geef daarna pas het antwoord ja. voor de duidelijkheid. Oké, okay, we gaan meteen van start. De nationale nieuwsweest. De ex-bestuurders van welk bedrijf storten hun bonus over de jaren 2010 en 2011 terug? Pas. Imtech. wat is dit jaar het hoofdthema van het Nederlands Filmfestival? Ja, pas. Naakt. Tennisser Timo de Bakker heeft gisteren in de eerste ronde van welk toernooi verloren? Uh, US Open. Is goed. Het centrum van welke Duitse stad is ontruimd vanwege de vondst van een vliegtuigbom? Hannover. Is goed. Premier Rutte heeft aan de president van welk land een brief geschreven om een ontvoerd koppel vrij te krijgen? Jemen. Is goed. Hoe heet de voorzitter van de schaatsbond wiens positie onder druk staat wegens zijn koers rond de nieuwe nationale schaatshal? Dijkstra. Doekle Terpstra. Terpstra. Het morbillivirus is verantwoordelijk voor de massale sterfte van welk dier voor de Amerikaanse oostkust? Dolfijn. Is goed. Hoe heet de Duitse oud-president die in november voor de rechter moet verschijnen voor onkoping? Wil. Wolf. Christian Ach. Wolf. Wie krijgt dit jaar de kindervredesprijs? Pas. Malala. Welke Vlaamse stad heeft aangekondigd in ons land leraren te gaan werven? Antwerp. Is goed, hoe heet de burgemeester die volgens de Volkskrant... zonder te kijken een miljoenencontract voor een nieuwbouwwijk in Sneek tekende? Pas. Hayo Apotheker. O, een piloot daagt welke vliegmaatschappij voor de rechter... wegens giftige stoffen in de cockpit? Kalem. Is goed, welke supermarktketen opende gisteren... een nieuwe winkel op de VU-campus in Amsterdam? Jumbo. De Spar. Reisverzekeraars hebben een vliegtuig gestuurd naar welk Afrikaans eiland om toeristen op te halen na een hotelbrand? Zanzibar. Is goed. Wie is de opvolger van de ontslagen NEC-trainer Alex Pastoor? Jansen. Anton Jansen is goed. Welke stad houdt vandaag een informatiebijeenkomst over de uitbreiding van een vuurwerkopslag? Enschede. Dat is ja, eens Dat is inderdaad uh, goed geantwoord. Nou, even een uh, valse start, maar ja. daarna toch goed ingehaald. Ja. Je had 15 goede antwoorden ja. nodig, ja. Ja. maar ja. dat is het niet nee, geworden. He? Nee. Nee, nee, nee, Je had nee, uiteindelijk 9 uh, nee. vragen goed. Dat ja. vermenigvuldigen wij met een nieuwsfactor van 7. En daarmee kunnen we op 63 punten. Ja. Volgens mij prima, maar ja, niet genoeg. Niet genoeg. Nee, te worden. Nee, nee, nee. Wel bedankt in ieder geval voor het meedoen. Jij Dankjewel. krijgt twee toegangskaarten voor de beeld- en geluid-experience... hier op het Mediapark. zag je al met je vrouw zitten, neem ik aan. Dus jullie ja, kunnen daar ja, ja, ja, gezellig ja, ja. naartoe. En natuurlijk de lunchradio, de lunchbox. lunchbox van alles. Okay. Dankjewel voor het meedoen. Als u zelf een keer wilt meedoen, dan kan dat natuurlijk. Stuur dan even een mailtje naar nationale nationalenielspis.nl Wij zijn zo meteen terug, kwart één.